Paul van Aanhold, directeur van Schrijverke. Henk van Abel, directeur, Stichting Katholiek Basisonderwijs, Goorlen. Ja, uh, of oh, oh. Wij gaan uh, dus zoals altijd twee uh, onderwerpen behandelen. Uh, om met uh, Tessa te beginnen, ik weet niet of we dat dadelijk ook in die volgorde doen. Maar de uh, Twern, Contour de Twern, gaat een cursus uh, taal. ...coach voor vluchtelingen aanbieden. Ja, klopt. Het is een cursus voor mensen die graag vrijwilliger willen worden... ...en uh, taalcoach willen worden. En wij bieden een cursus aan om die vrijwilligers daarvoor handvaten te geven... ...zodat ze uh, weten waar ze... ...hoe ze die vluchtelingen het beste kunnen helpen met de taal. Daar gaan we het over hebben. Het is uh, 12 februari, uh, nog niet zo lang geleden... Uh, ...in de krant verschenen, het Brabants Dagblad. Nou gaan we er dadelijk wat uitvoerig over op in... Met uh, Paul van Aanholt en met Henk van Abel gaan we praten over het bericht... ...dat uh, ook in het Brabants Dagblad verscheen op diezelfde 12 februari. Zes scholen in Goerle houden eigen identiteit na fusie van besturen. Het bijzonder en het openbaar. De besturen gaan fuseren en, en uh, wij gaan daar ook over uh, in gesprek. Hoe dat, uh, hoe dat moet, wat dat andere etiket moet... Um, de scholen worden algemeen toegankelijke scholen, zo eindigt dat uh, bericht. Dat, dat, uh, ja, dat, dat, uh, bij mij althans uh, deed dat een vraagteken vraagtekenreizen en uh, dat, dat zou wel dadelijk aan de orde kunnen komen. Maar voordat we naar onze onderwerpen gaan, zoals altijd eerst het rondje, wat was er allemaal in het nieuws? Dus afgezien van de twee onderwerpen die we dadelijk gaan bespreken. En daar kunnen we ook allemaal aan meedoen. Ehm... Um, Beginnen we met onze gasten? Dat lijkt me wel. Vind ja, ja. uh, Tessa? Ja. Is er iets in het nieuws wat, uh, wat jou is opgevallen? Ja, de Olympische Spelen. De Olympische dat... Spelen. Uh, heeft dat Goolense relevantie of, uh, of niet? ja, Irene. Oh, Irene, natuurlijk. <laughs> heeft dat Goolense relevantie. <laughs> ja. Kan niet missen, hè? Nee. Nee. Dus uh, ze doet het goed. Ja, en jij bent een Tilburgse, hè? Breda's. Breda, ja. Breda. Ja. Daar woon je. Ja, daar woon ik. Oh ja, nee, ik, ik dacht eventjes dat je een Tilburgse was, maar dat. Uh, maar je doet wat mee met de feestvreugde hier in Gorle. Ja, dat is zeker ja, wel. Zeker wel. Hm. Ja. Uh, Paul. Ja, Paul. Uh, ja, ook woest natuurlijk. Ik kom wel uit, uh, of ik ben woonzaam, woonachtig uh, in, uh, in Gorle. We zijn dus erg trots op uh, iedereen. Ik vind dat ze het ook fantastisch doet. Hè? Goud en twee keer zilver mm -hmm. uh, inmiddels. En daar zal er nog wel uh, een medaille bij komen. Dat, uh, dat is denk ik wel het nieuws op het moment. Ja, hier... Het gaat is geloof ik ook de 10 kilometer. Nou, nee. dames doen dat niet, niet hè. Zijn, nee, is niet 5. 5, 5, 5. Dat is langs de langste afstand. En de -achtervolging. Dus dat zijn ja. twee potentiële medailles denk ja. ik. Dat kan ja. het nog. De kleur, dat weet ik niet. Maar daar heb ik nog wel uh, vertrouwen in zijn heb tevreden de... met zilver. Hè? Zilver is, is al niks meer. Het moet goud naar het hoogste, zijn. <laughs> Streven naar het hoogste. Ja, ja. ja? ja, ja je, je, als je het op televisie ziet, dan begin je er bijna wel te denken ja. Ja, dat het uh, inderdaad het, uh, moet goud zijn. Want... Oh ja, nee. Zilver is verloren. Ja. En dan gaat het ja. vaak om verschillen van honderdste seconden. Duizendste. Nee. Duizendste. Ik denk Duizendste. dat is toch niet meer meetbaar, maar klaarblijkelijk wel. En hangt daar dus in metaal, uh, je metaal vanaf? Ja, ik ja. vind het... Ja. Ja. Nou, Koen van Weijen hadden ze we het over. 3000 Ja, 3000 Het gaat je over centimeters, heb ik begrepen. Ja, dus, ja, dan is ja dus het uh, gaat er eigenlijk helemaal nergens. Dat vind even. ik dan nog veel, want dan zou ik ja. eerder denken... dan moet het over millimeters gaan, maar het zijn toch nog steeds centimeters. Dat ja, vind maar, ik nog duidelijk een verschil. Blijkbaar wel. Op zoveel kilometer, een paar centimeter. 6 centimeter begrepen. Ja. Ja. Ja. Ja. Nou ja. Ja. <laughs> Oh, oh, oh. Wat is het, uh, vinden wij dat niet allemaal heel betrekkelijk, Lucie, als filosoof zijn? Zeer betrekkelijk. Ik denk ook een van de weinige mensen, ik durf het haast niet hardop te zeggen, die niet naar schaatsen kijkt. Die dat hoort met het journaal. Oh, weer een medaille erbij. En als ik dan inderdaad hoor dat het over zoveel duizendsten per seconde, dan haak ik af. Hmm. Dan zeg Je hebt ik, ja, niet gekeken? Nee, ik heb niet gekeken. Nee, ik ook nee. niet. Ik nee. haal het ook uit de krant. ja. ja. Nou, het, ik, nou ik ook. Ik Dan moet je ja. wat tekengas geven. Tekengas hoor. Maar ik doe dat niet uit onverschilligheid. Maar het, het, het, nee, het, het, het, het houdt mij niet bezig, laat ik het zo zeggen. En helemaal als het om verschillen gaat van zoveel duizendste uh, seconden. Dan denk ik, ja, waar, dat is toch gelijk? Dat is toch. ...kom op, twee goud... ...twee mensen op de gouden... ...tien jaar geleden zouden er twee gouden medailles... ...ja, zouden er twee gouden medailles... ...konden ze dat nog niet meten, dat verschil... ...en nu kunnen ze het wel, en ik vind het wel spannend... ...zo'n Irene Wust die dan... ...ja, toch allround... ...eigenlijk haast voor elke keer voor goud kan gaan... ...en als dan zo'n Irene... Thomas die zit daar ondertussen, tussen... ...shorttrekster... ...en die dan... ...waar we nog nooit van gehoord hebben... ...en die dan daar een 1500 meter neerzet... Waarvan iedereen denkt, dit kan niet. En zo zie je in sport. Ja, dat ja. kan, kan nog van alles, hè? Ja, want die had ja, nog maar twee keer niet op zo'n baan nee, geschaatst, hè? Nee, nee, maar ik ben geen gehoordenaar, ja, hè? Uh, <laughs> ik lees nog wel van alles, maar dus, uh, die had nog maar twee keer op zo'n baan geschaatst, lange afstand. Ze is alleen maar die korte rondjes gewend. Ja, dat klopt. En twee keer maar getraind op zo'n baan. En dan uh, olympisch goud winnen. Het is een prestatie hoor. Het is. Uh, het is, ja. Ik heb de grootste respect voor uh, die sporters. Maar mijn persoonlijk, nee. De mogen er ook rustig tien minuten over doen. Als ze lekker baantjes trekken. <lacht> ik heb dat competitieve niet. Ik heb dat niet. Ik nee, versta dat niet. Een journal en een kopje koffie. Ja, dat <lacht> <lacht> ik ook goed. <lacht> goed Paul, dat was jouw bijdrage. Henk. Ja. Nou, ik, ik ben geen naar, Maar ik, ik vind het wel... Uh, natuurlijk hou ik er een nieuws bij. Omdat ik hier werk. En nogmaals, ik vind dat wel een hele grote prestatie die ze er neerzet. Oh, ja. En ook de, de sportiviteit die eruit die er uit gaat van haar. Op het moment dat ze goud wint, hè, is ze heel trots. Op het moment dat ze dan bij de 1500 meter zilver, maar zilver. Geweldige prestaties. En, en meteen toch naar, de, naar die Irene Thomas te gaat en feliciteert heel hartelijk. Ja. En zo denkt van, oké, okay, dat is sport, hè. Ja. Daar ja. gaat het dan. Ja. Ja, dat, uh, dat zie je trouwens. Ja. Mm -hmm. mm -hmm. En één schaatsster, ik weet niet meer of was, die helemaal geëmotioneerd raakte. Dat ze goud had gewonnen. Uh, ja, Irene Tamors, onder andere. Er was dat Irene ja, Tamors, die, die, die echt de tranen, tranen ja. tegen de tranen vocht, dat ze het niet kon geloven. Ja. Dat vind ik dan wel weer ontroerend. Ik denk, ja, als je jarenlang maar zo getraind dan hebt... Dan je niet tegen te vechten, dan mag je ze de vechten ja, dan je, ja, dan mag je, dan ja. mag je rustig ja. janken van, oh, ben ze blij dat ik het heb. Ja. Uh, goed, dat was voor Henk en Lucie. Ja, ik heb uh, wel een klein ja, nieuwsje. Ik weet niet of het nieuwtje is. Dat viel mij op: dat je hebt, uh, uh, er is een majorettengroep gestart van dames die ouder zijn dan 44. Oh. En dat vind ik opvallend, want meestal als je aan mariorettes denkt, denk ik toch aan jonge meisjes die voor de fanfare uitlopen. De benenmeisjes. Hè? De benenmeisjes. Ik heb me er altijd afgevraagd van waarom is dat? Ik ben geen Brabantse van Norezine, Dus ik, ik heb, is dat voor de mooie of is dat om, om, om, om waarom dat is? Maar oké, okay, het is leuk en meiden hebben de plezier in, Maar toen ik las dat je dus sinds kort een, een, een marioretteklub van, van vrouwen die ouder zijn dan 44, dat vond ik opvallend. En ja, ze hebben al twee keer geoefend en ik geloof dat ze uh, 23 februari nog een keer oefent, oefenen, maar het zijn toch 34 dames en ik geloof het streven is om de 44 nou, te hebben. Nou, jij mag dus nog meedoen. Nou, ik ben ver boven de 44 plus. Ik weet niet of ze zitten te wachten op een senior die uh, in korte rokjes en zo en in strakke... Nee, nee, Maar hoe moeten we hier nou weer over denken? Is dit nou toch Ja, dat kwestie vroeg ik me van ook kwestie van leeftijdsdiscriminatie? Nee, dat vind, ik vind het op zich eigenlijk heel erg leuk dat dat er is. Want waarom inderdaad ook niet dansen als je 44 waarom, uh, plus? Ja, waarom 44? Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Je zou zeggen van alle van leeftijden. Ja. Ja. Ah, dat is een carnavalsgetal. Dat is een ja. carnavalsgetal. Ja, vind, zou dat zijn. moeten wij begrijpen, 4 x 11 is ja. dat. Oké. Okay, dus Kijk, dat hadden we hadden hebben hier niet... schoolmeesters, die, die kunnen dat zometeen ja, ma ja, nog maken. Zo ja, ja. ja, komt er misschien het. ook een groep 55-plussers, 5 ja, keer 11. Ja. Ja. Dat dan kun wel... je misschien toch weer meedoen. Daar kan ik <laughs> meedoen, ja. Daar kan ik mee nou, ik vind het opvallend, want ik, ik, weet, niet, ik weet niet goed hoe ik over Marjorettes moet denken. Vind, als ze er zijn, vind ik het ook dat ze dan ook in alle leeftijden moet zijn. Maar zelf zie ik het me niet doen, nee. Nee, nee. nee. nee. Oh, nou. Dus dat gaan we Mag nog je dan aan de kans eens kijken. We. Dan, als dan ik was uh... ik komen kijken, Lucie. Dan was ik mijn huis vooruit gekomen. Uh, eens kijken, heb jij nog meer nieuwtjes? Nee, ik heb eens geen Eens kijken, nieuwtjes. dan zal ik nee. dat uh, rondje afsluiten. Fusie, lijststromen, bron van ellende. Uh, we hebben hier in Goldse Kringen heel vaak uh, het item... Uh, uh, ...woonstichting gehad, leijakkers, diffusie, leistromen... Uh, ...met uh, de Koster, de voormalige directeur, met, met Mario de Kort, de felcriticus. Uh, nu hebben we een uh, nieuwe directeur die ook nog Marx heet. Geen Karl Marx, maar het is een Marx. Die, die uh, heel scherpe kritiek heeft op... op uh, uh, wat er gebeurd is de afgelopen jaren, met, ook met fusies. Fusie, bron van ellende, ik, ik weet niet of dat een bruggetje kan gaan worden naar uh, het onderwerp dat wij hier ook uh, dadelijk behandelen, besturen, fusie. Uh, ja, en die, die Marx, wat hij daar allemaal zegt in zijn uh, rapport, uh, dan, dan, dan moet je zeggen dat, dat uh, die goede Mario die we hier vaak hebben gehad, uh, achteraf nog, nog heel veel gelijk krijgt. Dat, dat zal hem uh, genoegen doen. Maar goed, uh, dit is niet het onderwerp voor vanavond. Dat gaan we wel volgende week uh, behandelen. Dan, uh, uh, dan, dan uh, komt dat uitvoerig aan de orde. Ja, dat is dus uh, wel een opmerkelijk bericht. Uh, we hebben ook uh, het bericht... Dat illegale grond teruggaat naar Goerloop, dat is uh, wel, een, wel een grappig uh, gegeven dat, dat er zo uh, hier en daar uh, heel wat burgers aan landjepik hebben gedaan. Die uh, gedacht hebben, ach dat strooktje zo, dat dat er langs ons huis ligt. Wie kijkt daarna? dat is dan uh, ingepikt en, en uh, nou uh, gaat de gemeente geloof ik handhaven, die gaat dat eens terugvorderen. Uh, die gaat daar eens uh, orde op zaken stellen. ...door het ofwel gewoon terug te nemen en ofwel een voorstel te doen aan degene die, die daar inmiddels gebruik van maakt... ...om het netjes te betalen en dan een eigendom te verwerven. Ja, eh, wat eerder in ons programma nu Literatuur misschien nog aan de orde kan komen... ...dat is Renate O. Prinsen... ...die een boek heeft geschreven met de merkwaardige titel Trouwen met jezelf. Ja, um, ja dat um, willen we toch ook altijd uh, vermelden als er in Gohler weer iemand is die een boek geschreven heeft... ...een, een auteur in ons midden. Trouwen met jezelf, daar uh, zullen we waarschijnlijk ook nog eens een keer op terugkomen. Maar wel in een ander verband. Nu, uh, ik denk dat dit zowel uh, onze nieuwtjes waren... Dan uh, kunnen we naar ons eerste onderwerp. Hebben we een afspraak gemaakt over uh, eerst uh, Tessa? Goed, ja? Oké, okay, goed, doen we. Uh, nou, we hebben je uitgenodigd in verband met het uh, bericht uh, dat er een uh, cursus voor taalcoaching wordt uh, georganiseerd. Taalcoaching voor, voor vluchtelingen. Kun jij ons uitleggen wat het allemaal inhoudt? Ja, dat kan ik. Um, het gaat erom dat wij um, deze cursus aanbieden om aan, aan een aantal bestaande vrijwilligers... ...maar ook aan nieuwe mensen die, uh, die graag anderstalige vluchtelingen willen helpen met taal. Dat zijn, uh, dat zijn, wij noemen dat statushouders, mensen die hun status hebben gekregen en in Gorle mogen blijven. Hier net zijn komen wonen, sommigen die wonen er al een tijdje, maar allemaal nog graag de taal beter willen leren... Vele zijn, of zijn ook bezig met het inburgeringstraject, maar, aan de, aan de, zeg maar daarnaast is het gewoon heel belangrijk om met taal te oefenen en taal bezig te zijn. En op school leren ze wel heel veel dingen, maar dat het praktisch oefenen en het ermee bezig zijn, daar leer je pas echt van. Het in de praktijk gebruiken. Ja, en wie kan dat beter dan mensen die hier in Gorle wonen en mm -hmm. uh, weten waar alles is. En ze op, ja, als, je ergens, als je samen naar de supermarkt gaat of je gaat een keer samen naar de bibliotheek, dan is dat altijd met taal verbonden. Ja. Nou, en uh, om die vrijwilligers wel handvatten te geven... hoe kan je dat nou het beste doen? Uh, van, ervaren, van ervaren taalcoaches te leren... ook dingen uit te wisselen... bieden wij een cursus aan. Was daar behoefte aan? Uh, ja, nou, aan, eigenlijk aan de ene kant... dat wij taal vrijwilligers hebben die graag nog wel wat dingen willen leren. Aan de andere kant zijn er heel veel statushouders die graag een taalcoach willen en daar ook om vragen. Dus aan twee kanten is er, uh, is er vraag naar. Ja, dat laatste, dat kan ik me wel heel goed voorstellen, maar van de andere kant dat, dat mensen die, die een helpende hand toesteken wat betreft die taalvaardigheid, hebben die er ook uh, om gevraagd, om gecoacht te worden, om ja. een cursus te krijgen uh, om die vaardigheid te vergroten. Of, uh, of er echt specifiek om is gevraagd om deze cursus niet maar de, de vrijwilligers die wij uh, die actief zijn bij ons die willen wel graag uh, gecoacht worden ja, ja. dus wij hebben daar zo op deze manier invulling aan gegeven voordien uh, konden ze, werden ze aan hun lot overgelaten ik moest nee, het maar zelf uitzoeken heeft wel, uh, om één keer in de zoveel tijd organiseren wij zo'n cursus hoe vaak dat in het verleden is, weet ik niet. Ik ben nu sinds januari, ja. mag ik hier actief zijn. Mm -hmm. uh, dus het is één keer in de zoveel tijd bieden wij weer een nieuwe, nieuwe cursus aan. En dan kunnen bestaande nieuwe vrijwilligers instromen. Maar door het jaar heen uh, ben ik wel van plan om een stukje intervisie en coaching uh, op vraag te organiseren. Maar dat, dat doe ik dan zelf. En nu is het in samenwerking met een, een docent. Nou, wat moet ja. ik me bij voorstellen? Als je gecoacht wordt in taalvaardigheid. Ik kan me zo voorstellen dat je uh, mensen woorden leert of begrippen leert door met je handen of met... Uh, het, is heel, wat moet ik me het is heel breed. Uh, en dat, is het, dat vind ik zelf het leukste van de taalcoach zijn. Dat je zelf kan, kan gaan kijken, oké, okay, wat, wat zijn mijn hobby's? Wat vind ik leuk om te doen? Wat wil ik iemand anders laten zien hier? Of wat kan ik iemand leren? Waar is er vraag? Naar nou, dat je samen gaat kijken, oké, okay, waar liggen onze raakvlag? Waar gaan we aan de slag? Nou, als je allebei van koken houdt, ga je samen een keer koken. En dan ben je natuurlijk overal bezig. Nou, dit noemen wij zo, dit, dan ben je met taal ja. bezig. Uh, je hebt andere vrijwilligers die vinden het veel fijner om met aan de hand van oefeningetjes... Uh, echt structureel met iemand aan de slag te gaan. Het kan ook zijn dat een statushouder graag uh, hulp wil... bij de huiswerkopdrachten die hij in de inburgeringscursus krijgt. Dus het is helemaal aan de vrijwilliger en aan de statushouder hoe, hoe je dat touwcoaching invult. Een statushouder, dat bedoel je mensen die dus al een status hebben. Ja. Van wie duidelijk is dat ze in Nederland ja, mogen blijven. De overheid heeft besloten dat deze mensen en, niet over. Ze zijn geslaagd voor een inburgeringscursus. Dat nog niet. Dat nog niet. Nee, die zijn, dat moeten ze nog binnen, binnen drie jaar, als ik het goed begrijp. Ja. Maar die ja. in die inburgeringscursus is toch heel erg belangrijk voor ze. Dat bepaalt toch ook in hoeverre je wel of niet in Nederland mag blijven. Zijn natuurlijk wel, als je de inburgering niet haalt... moeten er bijzondere omstandigheden zijn... wil je niet mogen blijven. Maar ja, dat zijn dingen die wij verder niet beslissen. Nee, wij nee, gaan eerder ja. in op de vraag van... Uh, ja, om die mensen zo goed mogelijk te helpen... om het uiteindelijk te halen. Mm, en, uh, die inburgeringscursus... daar is de taal een belangrijk onderdeel. Daar is ook al taalonderwijs. Ja, en dit, dit loopt er eigenlijk parallel langs. Het loopt Echt er parallel langs. Want je kan iedere dag wel een paar uurtjes naar school gaan... En daar leer je dan hoe je moet schrijven. Daar leer je allemaal. Maar het, het oefenen, het, het praktische gebruik... Ja, dat, dat, dat kan je pas leren in de praktijk, in het echte. Dat kan je niet in een klaslokaal. Nee. Ja, dat kan je wel oefenen. Maar hoe meer je praat, hoe meer je ermee bezig bent... hoe meer mm. je het leert. En voor, voor heel veel, ja, Nederlands is gewoon een hele moeilijke taal. Ja. Qua uitspraak, qua oh ja. zinsopbouw... Zit er, ja, er zijn zelfs Nederlanders die het niet fatsoenlijk kunnen spreken. Nee, ik kan zelf er ook nog wel vaak op. Ja, dat ja, ja. ja, Kunnen er zelf ook niet. Hè? Ja, ja, nou, ja, ja. Uh, Wat we ook vragen. Is er uh, ook een mogelijkheid voor mensen die, die nogal systematisch zijn of methodisch? Uh, dat, dat ze methodisch te werk gaan. Of met andere woorden, zijn er methodes die, die vrijwilligers uh, kunnen gebruiken als, als uh, mensen uh, willen helpen? Ja, dat kan ook. Dus dat is helemaal als verheliger wat jij fijn vindt. Als jij het fijn vindt om op, op actieve manier met taal aan de slag te gaan, dat kan. Wil jij zeg maar een soort werkboek? Of, of uh, we hebben ook een methode die met picto's werkt. Die heeft mijn, uh, mijn voorgaande collega... Uh, die heeft die ontwikkeld, die heeft hij veel gebruikt. Dat kan ook. Je hebt ook gewoon heel veel taalboeken die er die er bestaan om taal aan te leren. Nou, als mensen als vrijwilliger zegt van nou daar wil ik graag mee werken, ja, dat kan natuurlijk dat ook. Kan ook. Ja, maar is ja, ben je dan niet in het vaarwater, vaar je dan niet in het vaarwater van de docent die jou een taal leert? Want je krijgt dan misschien op twee verschillende manieren een taal aangeven. Ja, dat is wel belangrijk dat je daar niet in gaat, ja. gaat rommelen. Maar je hebt ook nog mensen die nog moeten wachten totdat ze met de inburgering kunnen beginnen. En dat dit een stukje daarvoor is. Mm, jullie zijn onderwijsmensen. Hè? Uh, je mag ook daarop ingaan, daarop ja. reageren. Hoe uh, lijkt het jullie dat dat uh, uh, amateurs zich daar een beetje mee gaan bemoeien met, met hoe je een taal leert? Ja. Ja? ja? Yeah. Yeah. <laughs> nou, ik, nou, als ik het goed begrijp is het zo dat uh, de vrijwillige, die wordt gecoacht. Het gaat niet over degene die de inburger. Ja, je kan het een beetje als een, een soort uh, stapjesmodel zien. Dat ik als beroepskracht coach de vrijwilliger. En de vrijwilliger coach de vluchteling statushouder. Nee. Nee, maar hetgeen wat je aanbiedt, dat geldt voor de vrijwilliger. Ja, in deze cursus gaan we de vrijwilligers coachen. Nou, Ik denk in ieder geval dat uh, als je mensen die problemen met de Nederlandse taal uh, als ze problemen hebben. Dat je mensen in contact brengt met taal op, op welke manier dan ook. Ik denk dat dat nooit verkeerd kan zijn is nooit verkeerd. Nee, dat denk ik niet. Wat je aangeeft, hè, door dat mm. hele praktijkgerichte voorbeelden voor te gebruiken. Dus mensen in omgevingen te, te brengen die ze zelf uh, ook regelmatig, hè, met, wat je vertelt, een supermarkt uh, bijvoorbeeld. Dat denk ik dat dat alleen maar positief kan werken bij mensen. Je helpt mensen over drempels heen. En ik ja, denk dat dat ook belangrijk. heel belangrijk is met ja. taal. Het is natuurlijk de communicatie, maar ook het je opgenomen voelen in een, in een nieuwe wereld. Ik denk dat dat... Uh, en dat gaat ook veel met taal, ik denk dat dat nooit uh, nooit. Cultuur gaat. Uh, gaat ook veel via taal, hoe, je, hoe ja. wij de taal gebruiken, dat kan je ook niet uit een boekje leren. Nee, en de gewoontes die we hebben en waarom we dingen belangrijk vinden en niet... Ja. Ik kan me voorstellen dat nu carnaval eraan komt, nou, dat dat toch... Uh, als je van buiten de, uh, Nederland bent, dan misschien van buiten beneden de rivieren, dat je daar toch wel heel vreemd tegenaan kijkt. Mm -hmm. ja. Nou, Geen bezwaar, je... zeg jij. Ja. Uh, heb je zelf er eigenlijk ook mee te maken met kleuters bijvoorbeeld die, die uh, anders caneval? talig zijn of niet talig? Uh, nee. <laughs> nee, dat, dat, ja, dat, school, dat ja, ja. je daar ook uh, vanuit een andere taal Nederlands als ja. tweede uh, taal moet gaan beginnen? Ja, ik denk wel dat de scholen, maar daar weet Henk net zoveel van als ik, de scholen in Ghollen relatief te weinig te maken hebben met uh, vluchtelingen of mensen. Oh. Dus uh, het is een vrij witte uh, omgeving, om het zo maar eens te zeggen. We hebben bijvoorbeeld wel een aantal somalische kinderen bij ons op school. En oh, ja. daar, dat zie je dus. die vormen uh, uh, samen met een aantal kinderen ook vanuit de SKBG een taalklas. De taalklas is verbonden aan de chameleon. En daar zitten vanuit Goorle zitten daar verschillende uh, kinderen en die komen daar een aantal keren in de week samen. En die krijgen dus heel specifiek uh, de Nederlandse taal. Oh, dat is allemaal geconcentreerd op de chameleon. Ja. In dit geval wel. Ja. In dit geval. Ja, ja. Ik merk wel, in mijn klas heb ik ook kinderen die tweetalig zijn. En uh, die zitten natuurlijk al, wonen natuurlijk al langer in Nederland. Sommigen zijn in Nederland geboren. Maar thuis wordt wel Arabisch gesproken. Dat ze vloeiend Nederlands beheersen. Vaak beter Nederlands spreken en schrijven dan uh, de, ja? de, witte, de, de witte leerlingen. Ik word met DT, zie ik die leerlingen veel minder opschrijven dan de witte Hebben ze goed geleerd? Nou ja, ook dat. Maar ook, ik denk, ja... En dat valt me op, en dat, die zitten toch op VWO-niveau... ...en dat ze vloeiend hun taal beheersen... ...als je vraagt dat ze thuis Nederlands niet of nauwelijks gesproken wordt. Ja. Maar... Het is ook een ja. aparte gewaarwording. Hè? Ja. Ik heb vroeger als leerkracht heb ik eens twee Surinaamse kindjes in mijn klas gekregen. Hè? Plotsklaps, ja. op maandagmorgen, alstublieft. Ja. In de winterperiode. Die kenden in het sneeuw... ...en als je het had over een lantaarnpaal... ...dan zaten ze aan te kijken van waar heb je het over... <laughs> of een tegel. Wisten ze het niet. En wat ik bijvoorbeeld heb gedaan... is uh, uh, leerlingen... met die kinderen mee naar buiten genomen... en zeggen, ga maar vertellen. Ga maar vertellen over wat je allemaal ziet... en anderzijds ja. wat, wat je te vragen hebt... Dat is eigenlijk ook een soort vrijwilligerswerk wat er ja, gebeurt. Ja, dat is ook een Niet naar de supermarkt, maar de speelplaats ja. Een leeftijdsgenootje die ja. laat zien van... Nou, wij noemen dit, doen uh, we de brievenbus. En ja. Ja. Uh, ja. dit is de Albert Heijn. En ja, noem maar op. En, uh. Mijn ja. volgende vraag is... Um, uh, hebben jullie contacten met uh, vluchtelingenwerk? vluchtelingenwerk Tilburg bijvoorbeeld. Ja, ik, ik ben nog net begonnen. Dus die contacten ja. zijn er wel. Ik let nog niet in die zin. Maar er is wel altijd uitwisseling over... Ja. Over, ja, over de stand van zaken, over de dingen van elkaar kunnen leren. Hm. Dat vind ik wel heel belangrijk. Kun je vertellen over hoeveel mensen het momenteel gaat? Uh, hoeveel mensen in Goorlen moeten er geholpen worden? Nee, daar kan ik even geen cijfers nee. over geven. Nee. Is het ook een oproep uh, dat dat vrijwilligers zich, uh, zich melden? Oh, uh, die die uh, wat willen helpen met, met taal, taalcoaches? Ja, dit is een manier om inderdaad extra vrijwilligers te vinden. Hm. Wat ik me ook afvraag, dat, dat vraagt nogal wat investeringen ook van degene die uh, de taalcoaches. Hè? Want het is denk ik niet één keer in de week eventjes een uurtje. Of, of, of varieert dat? Uh, ja, dat, mag, dat kan een ja? vrijwilliger dus ook. We willen gewoon minimaal één keer per week. Um, maar dat is inderdaad, en daar komt mijn rol in, dat ik daar een vrijwilliger in begeleid. van, nou, Zorg dat je daarover nadenkt, wat, wat, wat zou je voor ja. tijd in willen steken. En als dat één keer per week een uurtje is, dan, prima. Oh, dat daar help je iemand al wel mee. Zeker als je consequent iedere week doet. Ja, ja. Uh, zeg je van, ik wil dat twee keer in de week doen? Prima, maar. Uh, ja, let op dat. Daar, daar, daar begeleid ik dan een vrijwilliger in. Zorg er echt over nadenken: wat is jouw grens? Hoeveel tijd wil je erin steken? Maar en nee, één keer in de week, dat, dat is een prima investering. Daar ben je al, uh, kan je iemand er heel veel mee helpen. Ja. Omdat en, het aanvullend is op het inburgeringsonderwijs, wat ze. Ja, dat is, zo, dat is ook zo. En, en, en het is niet alleen taalcoach, denk ik. Is het bijvoorbeeld ook gewoon inderdaad even mee naar de dokter gaan? Want daar speelt taal ook een rol mee. Ja, uh, dat zou ook heel goed kunnen. Het is, het is, ik zou het eigenlijk ook een beetje een taalmaatje of ja, een maatje ja, noemen. Een iemand die uh, je ja. helpt om hier wegwijs te zijn. Want als je hier inderdaad nieuw komt wonen... De eerste keer dan als staatshouders hier komen, dan gaat er een vrijwilliger van uh, het vluchtelingenwerk uh, gaat, uh, mee in het huurhuis. En die helpt een aantal dingen laten zien. Waar is een, de een tweedanswinkel voor meubels te halen? Geef een aantal tips. En vervolgens zijn ze in het spreekuur altijd welkom met allerlei post. En helpen, helpen ze met alle administratieve dingen. Maar er is nog veel meer dan dat als je natuurlijk in een nieuwe, uh, nieuwe plek komt wonen. En daarvoor is zo'n taalmaatje ook heel erg handig. Eén op één bedoel ik. ja. ja. ja. Ja, dus er zijn landen. heel wat mensen die het al, uh, al jaren doen. Hè. Er zijn uh, mensen die, die dat uh, ja, met dat bijltje al lang gehakt hebben. Hè. Ja, zijn er zijn mensen die het inderdaad al een hele lange tijd doen. Ja. En uh, ook wisselend, een tijdje wel, een tijdje niet. Ja. Uh, ook bijvoorbeeld met werk, als het een tijd druk is, dan kan je ook zeggen, nou ja, dan uh, zie ik ook wel eens dat vrijwilligers een tijd Nou, ik ben even nu komende jaar druk met een aantal projecten, dan doe ik even wat minder. Ja. Is het Somalië waar momenteel mensen vandaan komen die, die een status krijgen? En alle, alle, alle, alle, alle landen, uh, ja. Syrië, Rusland. Syrië ook. Ik dacht ja. dat Nederland er maar 50 zou opnemen. Ja, ja maar wij, ik geloof dat uh, op jaarbasis er ongeveer 9 binnenkomen in Goorland. Het... Van die nee. 50? Nee, van in totaal van, van status. Nee, oh, nee, nee. ongeveer. Volgens mij, als het, maar ik vind dat... Als ik het goed begreep. Dat is ongeveer per jaar. Dat, dat, dat zijn afspraken tussen de gemeente en uh, het uh, ja, dat vluchtelingen, landelijke vluchtelingen. ja het ja, ja. Ja. Ja, Het heeft geen zin om taalcoaches te doen van mensen die nog geen status hebben. Hè? Want daar is, heb ik begrepen dat dat, het, dat eerst gekeken wordt in hoeverre je in Nederland mag blijven. En als dat nog niet duidelijk is. Dan willen ze je eigenlijk dat je niet gaat hechten aan de Nederlandse cultuur. En aan nee, de, en dit zijn allemaal ja. mensen die al een... Toezeggingen hebben in ieder geval je het zal dan vaak nog een tijdelijke, maar die wordt omgezet zodra je bent ja. Ja, die wordt, als je bent ingeburgerd. Dus het zijn allemaal mensen die echt die mogen blijven in Nederland. Ja. Zo'n inborgeringscursus, hoe lang duurt die? Heel wisselend. Ja. Ja. Um, de regels daarom worden ook nog wel eens veranderd. Dus ik ben daar nu, ik ben natuurlijk net begonnen, dus ik ben allemaal in aan het verdiepen. Maar um, dat ligt ook hoe snel iemand leert. Je kan verschillende niveaus doen. Um, het heeft een aantal verschillende onderdelen en die kan je zelf plannen wanneer je die, uh, die examens doet. Ja, want ik kan me voorstellen dat je natuurlijk zo'n taalbeïnbeguringscursus meedoet terwijl je eigenlijk nog analfabeet bent. Dat hoor je, dat lees ik toch ook wel eens, Daar mensen. Hebben ze wel aparte, ja, hebben ze daar aparte cursussen weer voor? Ja. ja. ja. ja maar dat, dat is natuurlijk een heel mijn. Nou, dan moet je eerst dat probleem oplossen. Ja. Mm. ja, ja. Mm. Goed, nou. Um. Vind jij dat we cruciale vragen over het hoofd hebben gezien? Zou je nog iets eraan willen toevoegen, weet je zelf? Of denk je dat we het wel besproken hebben? Nee, ik denk dat de belangrijkste dingen wel besproken. De belangrijkste ja, dingen denk... wel besproken. Ja, ik denk dat... Uh... Ja, wat, weet je, dat, dat je echt een maatje voor iemand wordt ja. om hier wegwijs te worden. En dat, dat... Mensen die naar aanleiding van wat ze nu horen uh, geïnteresseerd zijn, waar kunnen die zich melden? Uh, dat kan bij mij. Um, ik ga eind van deze week... Uh, Ga ik mijn deelnemerslijst uh, doorsturen naar de docent, zodat we de cursus ook helemaal op maat kunnen aanpassen. Tessa Molenaar. Ja, en uh, Tessa Molenaar het contourdetwern.nl of. Via... Comtourde.nl. Of, uh, of via het zorgcentrum. Of via het zorgcentrum. Het ene loket ja. in de Thomas van Diessenstraat. Ja. Daar kunnen mensen terecht. Ja, met vragen of met vragen, uh, aanmelden. Met aanmelden. Goed. Nou. Uh, dan wensen we jou veel succes. Dank u wel. Hier in Golen. Ja, bedankt. Uh, en uh, nou, hopen dat zijn. er met... Ja, het, taal is natuurlijk heel erg cruciaal. Hè? Als je ergens in een land ingeburgerd wil raken, dan is taal natuurlijk verschrikkelijk belangrijk. Als je de taal niet beheerst of je helemaal niet kan uitdrukken. Ja. Het lijkt me verschrikkelijk hoor, overigens. Dus het is, een, uh, het is heel belangrijk. Ja, ja. ja goed. Dan sluiten we dit onderwerp af. Dan gaan we naar een stukje muziek. Uh, Lucie, ja, heb jij heb iets, iets uitgezet? Ja, ja, er werd zaterdag de carnavalskrant uitgedeeld. Ja. En uh, toen dacht ik. Ja, ik heb altijd één lievelingscarnaval. Die zou ik nu niet draaien hoor. Dat is die van Guus Mee. Dus het het bliksemt en het dondert. Ik vind dat het leukste lied ooit. Iedere keer. Ik zing hem vol. Met melodie, de tekst. Ja, het is. Maar ik, heb, ik had die, de, die cd in mijn hand. Ik denk dat, dat doen we nog niet. Het is nog te vroeg. Ja, ja. Moet iets dicht. Maar ik heb wel iets anders. Het is mooier dan ik. Dacht. En het is een heel mooi nummer die hij geschreven heeft bij de geboorte van een van zijn kinderen. Dus Guusmevens. Maar het is wel Guusmevens. Het is wel Guusmevens. Mooier dan dat ik dacht. De wereld is niet groter dan dit huis in deze straat. Buiten is de stilte, benieuwd naar wat er komen gaat Onze kamer een ze puur verlicht door manenschijn Zonder ooit iets te verplaatsen, het zal nooit dezelfde zijn Dan is alles anders, zomaar midden in de nacht, blijkt het leven zoveel mooier, zoveel In serene rust Aanvaard wat er gaat komen Voel ik als ik je kus Ik dreig te verdwalen Ik ben niet zo sterk als jij Maar je hartslag is een gids Het klopt precies voor allebei Alles anders, zomaar midden in de nacht, blijkt het leven zoveel mooier, zoveel mooier dan ik dacht. Ik voel je hand vast in de mijne, nu is liefde pure kracht. Heeft het twijfel doen, verdwijnen ons naar een hoger plan gebracht, het verstand laat ons alleen. De natuur neemt het weer over en geeft ons het gevoel alsof we kunnen. Gus Meewis was ons muziekje gekozen door Lucie, die een groot bewonderaar is van Gus Meewis. Nu gaan we... Oh, dat is niet waar, hij ah. is een leuke tekst. Maar. Leuke tekst. Nu gaan we over de fusie van besturen praten. Hebben we eigenlijk wel de goede mensen uitgenodigd, want jullie zijn twee directeuren, maar jullie, zijn jullie ook bestuurder allebei... Ja, zo kun je heen, het eigenlijk wel zeggen, hè? He. Paul, is, Paul en... is bestuurder, natuurlijk is... college van bestuur. Oh, ja. En bij ons hebben wij een bestuur en een algemeen directeur, maar ik ben in heel veel zaken gemandateerd om, mm -hmm. om besluiten te nemen, zeg maar. Dus ik denk tegen de goede mensen. De goede mensen hebben ja, we te ja, pakken. Ja, ja. Nou, nou, mooi, mooi, mooi. Um, ja, bijzonder en openbaar. Dat zijn twee, uh, nou, twee, twee. Um, ...identiteiten waren met sterke waterschotten, waterscheidingen daartussen... Of, uh, ...of is dat langzamerhand allemaal door elkaar heen gesijpeld... Uh, of, ...of hoe moeten we ons dat voorstellen... ...waarom uh, komt dit nou tot stand... Die, ...die fusie tussen die twee besturen met een uh, nogal verschillende identiteit? Nou, ik denk dat uh, alle twee de stichtingen ervan doordrongen zijn... ...dat wij twee kleine stichtingen zijn... We erop opereren regelmatig in een groter verband. Dan komen wij niet direct zo aan bod omdat we een hele kleine stichting zijn. Wij zien bezuinigingen op ons afkomen. En we willen graag zoveel mogelijk kwaliteiten bedunten voor één ding. En dat is het beste voor de kinderen in Golen. En hoe kun je dat beste realiseren door niet elkaars concurrent te zijn... maar door samen te werken en door kwaliteiten te gebruiken. Mm -hmm. En dan moet ik eerlijk zeggen, dan zie ik niet zo het verschil tussen een kind... wat s'morgens eraan komt lopen... Vervolgens linksaf gaat die katholieke school in, of rechtsaf gaat de openbare school in. Gaat er nou weer die school uit, en dan denk ik, is, ik zou het niet weten. Is er nog wel zo'n scherpe scheiding tussen katholiek onderwijs en openbaar onderwijs? Ik denk wel dat er een aantal wezenskenmerken zijn ja? in het openbaar onderwijs, die anders zijn dan in het katholiek onderwijs. Maar dat kan Paul fantastisch ja. weergeven. Ja, dan, dan moet maar Paul we niet de wezenskenmerken van het openbaar ja. onderwijs maar vertellen en jij die van het, van het, van het, het bijzonder van het katholieke ja, onderwijs. Ja, ja. Paul, wat is het wezenskenmerk nou, het, van openbaar? Het, het meest wezenlijke van het openbaar onderwijs, uh, vind ik, uh, is uh, het feit dat uh, wij openstaan voor uh, alle levensovertuigingen en alle gezinden. Dus dat mm -hmm. betekent eigenlijk, ieder kind is bij ons op school welkom. Dat vind ik heel eigen, maar dat vind ik niet zozeer het wezenskenmerk van het openbaar onderwijs. Het wezenskenmerk van het algemeen bijzonder, schuine streep openbaar onderwijs, is in mijn ogen identiek. Algemeen Alleen bijzonder, ja. Ja, ja. Dus als je die twee naast elkaar, want daar hebben we het hier eigenlijk over, is dat betekent dus dat de relatie met de gemeente, die het openbaar onderwijs kent, die wordt een andere. Want maar wacht eens even, van openbaar, openbaar en algemeen bij. bijzonder, uh, de katholiek basisonderwijsscholen is toch niet algemeen bijzonder? Hè? Nee, Dat is bijzonder. Ja, het is bijzonder. Bijvoorbeeld ja. ja. de, de, de Jena-school, die die dat is algemeen bijzonder. Algemeen ja. bijzonder doet die ook ja. trouwens mee? Of is dat, uh... Nee. Nee, die doet niet mee. Nee, oh, dat wordt is... dus toch nog niet een één bestuur voor alle scholen in Goorlen. Nee, er nee. zijn binnen Gaat dus het gaat om zes scholen, vier scholen van de SKBG, de Kameleon, de Openhof, de Regenboog, Bron. en de bron. En, de en voor het openbaar onderwijs uh, de bongert en het schrijven. Ja, ja. Ja. En die samen uh, vormen een nieuwe uh, stichting. Maar de essentie, de eigenheid van de scholen, die blijft gewaarborgd. Dus mm -hmm. het is precies wat Henk zegt. De kinderen die vandaag naar de bron gaan, die gaan morgen ook nog naar de bron. En de bron blijft gewoon de bron. En het schrijven blijft gewoon het schrijven. Mm -hmm. Wat de vraag is die bij de gemeente voor ligt, is in hoeverre ga je het openbaar onderwijs van Goorle omzetten naar het algemeen bijzonder. Wij praten liever van algemeen toegankelijk onderwijs. En als je dan terugkomt op de wezenskenmerken. De wezenskenmerken voor mij zijn die van het algemeen toegankelijk onderwijs vrijwel identiek aan die van het openbaar onderwijs. Maar Alleen de relatie met de gemeente, die knip je dan door. Uh, begrijp ik dan goed dat, dat, uh, dat het openbaar onderwijs zich aan het transformeren is naar uh, algemeen bijzonder? Ja. ja, dat is de omzettingsvraag. Dat is de vraag ja. die voordringt. En algemeen bijzonder begrijp ik dus dat, uh, want ik probeer het uh, te volgen, dat dat zeg maar van kinderen van alle gezinnen bij jullie ja. welkom dus zijn. wat je zegt eigenlijk is, ja. een van de, wat in mijn ogen het belangrijkste is van het openbare onderwijs, vind ik ook terug. ...in het algemeen toegankelijk onderwijs. Ja. Alleen de relatie, wat ik al zeg... ...met de gemeente, is een andere geworden. Ja, mm, ja, ja. En daar vragen wij de steun van... ...de raad, de gemeenteraad... ...van voor voor. Maar geldt dat ook niet voor het bijzondere onderwijs? Dat daar ook toegankelijk is voor iedereen? Nee, nou, als je, ben, als je nee. kijkt... ...bij ja. het openbaar onderwijs... Ja. Een ouder meldt zich aan met een kind. Ja. Dan wordt het voor uh, Paul wordt het heel moeilijk om te zeggen, dat kind nemen wij niet aan. Hm. Openbaar onderwijs is toegankelijk voor zeggen. iedereen. Je ja. kunt nooit een kind weigeren. In het katholiek onderwijs kan dat. Of dat er gebeurt, dat is iets anders. Maar kan het. Wij kunnen eventueel leerlingen weigeren in de praktijk. Gebeurt nee, dat, je dat, niet? Gebeurt nee. dat helemaal niet? Want je hebt ook islam, je hebt moslimkinderen. Tuurlijk, en die komen bij ons op de katholieke scholen, zijn hartstikke welkom. En er zal waarschijnlijk wel, als het nou praat over katholiek en, en, en openbaar of algemeen toegankelijk. dan kan ik me voorstellen dat er bij de katholieke scholen iets meer tijd wordt besteed aan het katholieke geloof. De feesten, de bijeenkomsten die er zijn enzovoort. En dat is bij, bij Paul en openbaar onderwijs of algemeen toegankelijk onderwijs zal dat misschien wat algemener zijn. Dat er evenveel tijd wordt besteed aan ja. het jodendom, of het hindoeïsme, of het katholicisme. De geestelijke stormingen. Ja, ja. ja. en die, die zijn ook op de katholieke scholen hoor. Alleen, bij ons vieren wij wel Pasen. Wij vieren wel Kerst. Dat is wel specifiek iets wat bij het katholiek onderwijs hoort. Nou, ik kan, met mijn kinderen zaten op het openbaar onderwijs, maar er werd ook Kerst gevierd. Maar dan... Op een andere manier misschien meer ja. de nadruk op de vrede. En bij jullie de kerstvering, misschien met het geboorte van Christus. Moet ik zoiets? Ja. ja. ja. Dat, dat, dat, is, uh, uh, dat is vrij gangbaar. Maar dan nog, de scholen, zoals we die kennen nu. Uh, daar verwacht ik niet dat er uh, na 1 augustus 2014 uh, grote veranderingen. Want we hebben ook in het rapport wat er geschreven is, heel expliciet laten vastleggen dat de eigenheid, de eigen cultuur, de eigen kwaliteit, de eigen pedagogische eh, omgeving, dat we die zoveel mogelijk willen laten zoals die is. En we praten dus hier ook niet over een scholenfusie, maar nee, we praten over een bestuurfusie. Ja. Ja. Zegt dat, dat karakteristiek van bijzonder onderwijs, dat het formeel het recht heeft om, om kinderen te weigeren, maar het in feite nooit zal doen? Waarom, waarom moet dat dan uh, overeind blijven, dat, dat, dat recht? Uh, dat is een goede vraag. Van oudsher is er gevochten, vroeger, scholenstrijd ja, voor het katholiek ja. onderwijs. Eindelijk is dat gerealiseerd binnen een wetgeving. En de, de, de mensen die daarmee te maken hebben, de bonden, de besturen... Ja, die houden dan nog steeds in mijn ogen, maar dat is mijn persoonlijke mening. Houden dat nogal krampachtig vast. Is toch nog een zuil. Terwijl in de praktijk Kijkt, ja. wordt er op de Bongert en de openhof, hè, die zitten in één gebouw, ja. wordt er op allerlei manieren samengewerkt. En nogmaals, ik ben ervan overtuigd: als u daar binnenkomt dat en denk, ik zeg, wat voor kind is dat en welke klas? Nee, ik weet het niet, want er is overal Nederlandse taal, rekenen, wereldoriëntatie... ...en er zijn een paar specifieke dingen... ...die dan inderdaad bij het openbaar onderwijs horen... Ja. ...of bij het katholiek onderwijs mm -hmm. horen... ...maar niet net als vroeger... ...waarin wij nog geleerd hebben om de katechismes helemaal van buiten te kennen. Mm het -hmm. ja. is gelukkig voorbij. Dat is dan net. de kerk om dat te doen. Zou het voor jou dan afgeschaft kunnen worden, het bijzondere onderwijs? Ik vind dat je in, in, de, in de fusie hier... ...dat je moet proberen om het katholiek onderwijs te waarborgen. Waarom? Om ouders de gelegenheid te geven om keuzes te maken. Als wij allemaal, alle zes scholen, algemeen toegankelijk gaan worden, dan zeggen we eigenlijk, ouders, we laten jullie wat er minder kiezen. We hebben de mogelijkheid, we geven nou die ouders de mogelijkheid nog om te zeggen van, hé, je kunt naar het algemeen toegankelijk, maar je kunt ook naar het bijzonder toe. Ja. En, van de, en, en dat vind ik wel een reden om het zo uh, so, so te, te laten het katholiek aan het algemeen toegankelijk ja, als maar, je nou zegt nou, mijn maar, leven maar, hangt er ja, vanaf nee, nou maar, nee, nee, dan, nee, dan nee, ben maar ik flexibel hoor. Maar, wacht, dan, ja, maar je, je stelt dat je een orthodox katholiek gezin bent Bijvoorbeeld. Bedoel, keuze mogelijk hebben, maar kan je dan ook jouw ideeën over het katholicisme vinden bij het katholiek onderwijs wat jullie die aanbieden dat is een nee, waarschijnlijk, van, nee niet, waarschijnlijk, waarschijnlijk niet van, ja. Nee, ja. nee dan zul je naar nou een Jozefschool moeten. Ja. Maar, ja. maar uh, die Jozefschool. Ja, dat was toch uh, dat of hadden we een een aantal heel, jaar heel lang geleden hadden we toch uh, okay. Maar uh, even kijken als je nu uh, uh, die het het verschillende karakter van de, van de scholen wilt handhaven, dat, dat, dat, dat is natuurlijk prima... ...want dan heb je wat te kiezen en, en uh, ja, we, le we leven in een maatschappij waar, waar mensen willen kiezen. Dit niet, dat wel. Maar, maar um, um, ideologisch gezien of formeel, uh, artikel 23, wat is het ook... ...daar, daar zit het uh, onderscheidende als niet meer, want ik kan me niet goed voorstellen dat dat, uh, dat de ouders zeggen... Ik ga mijn kind aanmelden op, op het bijzonder onderwijs, omdat dat onderwijs de mogelijkheid heeft om mij te weigeren. Nee. Nee. nee. Dat, dat, dat zal niet gebeuren. Nee. Men nee. kiest, ouders kiezen omdat de school dicht nabij is. Dat is een, mm. een, een, een item wat meespeelt. En ze kijken van, waar heb ik een goed gevoel, een goede match. Ja. Mm. En, en voor ons is het, met diffusie, nogmaals, we zijn vier scholen, twee scholen passend onderwijs komt op ons af. Ja. Heb je misschien wel van gehoord. Ja. Het is de bedoeling dat alle kinderen uit Goorlen in Goorlen naar school te gaan. Nou, dat is een groot goed. Dat moeten wij zien te klaar te krijgen. Maar er zijn ook heel veel kinderen met allemaal aparte pakketjes. Hè? Autisme, ADHD, je hoort allerlei termen voorbij schieten. En het is onmogelijk om te zeggen nou, die vier scholen die doen dat samen wel en die twee scholen doen dat samen wel. Dan kun je beter met zes scholen samenwerken waarbij elke school zich ook ongetwijfeld al gespecialiseerd heeft op bepaalde gebieden... daar goed in is, om zo'n kinderen dan toch te kunnen ontvangen. Ja. Maar ook om, als we op het schrijverken... mensen zitten met, die al veel gestudeerd hebben over uh, uh, gedragstechniek. En bij de Chameleon, daar zitten ze met een leerling in het haar. is toch hartstikke goed dat we dan contact kunnen ja. leggen... en zeggen, van, help elkaar daarin. Ja. Nou, op dit moment ook zwart-wit gezegd. We zijn eigenlijk nog concurrenten. Dus we lopen niet zo vlug naar het schrijverke. En het schrijverke loopt niet zo vlug naar de caméron. En ik hoop dat er straks voorbij is. Dat moet ook voorbij zijn. Ja, ja. Dan moeten we kwaliteiten gaan gebruiken. Dus ideologisch is er niks op tegen, maar, maar praktisch is het uh, toch veel zinniger om het zo te doen als jullie het nou voorstellen. Ja, ja. precies. Het is wat Henk zegt terecht, is, je doet dit voor de kinderen in Gore. Ja. Daar begon Henk mee. Nee, dat helemaal gelijk in heeft. Ja. Ik denk dat het voor de kinderen in Goelen. Uh, een gemiste kans zou zijn als uh, wij niet uh, deze stap ja, zouden zien. Ja, ja, ik denk dat eigenlijk wel denkend mensen dat zal zien. Ja. Uh, is het al een gelopen race? Die, die fusie gaat door? Nee. Is, is het nee. nog niet zo? Nee. nee, morgen komt de commissie welzijn bij elkaar. Dan uh, uh, is daar een verzoek uh, in gediend bij het college. Het college moet een uh, advies uitbrengen over de fusie-effectrapportage. Dan wordt het misschien wel iets te technisch, maar die moeten daar een advies over uh, uitbrengen. En uh, de raad, de gemeenteraad van Goorlen, moet uh, uh, de, haar steun uitspreken, of de zouden wij in ieder geval op prijs stellen als ze dat doen, uh, uh, in verband met de omzettingsvraag. Dus van openbaar naar algemeen bijzonder. Dat moet een raadsbesluit zijn en uh, dat moet dan uh, nog maar ja. meerderheid krijgen. Ja, wat wat denk we. je, gaat dat uh, lukken? Ja. Nou ja, morgen eh, heb ik daar een, een, beter, een beter zicht op. Vanuit de commissie? Vanuit de commissie. Ja. En dan moeten we nog naar het, de minister. Ja. Die moet daar eh, ook nog... Verwacht je daar eh, beren ja. op de weg? Nou, ik denk dat... Want dit proces heeft, dat speelt al een tijdje. Dat heeft bij de, de GMR'en van de beide stichtingen al, uh, is het al afgerond. En die zijn allebei uh, unaniem voor. Oh. Dus dat is dan denk ik een, een groot goed... Uh, ja. We hopen natuurlijk dat ook de Raad van Goorle daar uh, haar steun uh, uitspreekt. En dan denk ik dat je een heel goed verhaal hebt naar de minister naartoe. Ja. Dat is een beetje de routing die we op dit ja. moment uh, zien. Minister van Onderwijs is tegenwoordig... Wie is dat? staatssecretaris? zonder Sander, Dekker. Dekkers, Dekker. Sander nou, Dat is de staatssecretaris. Is staatssecretaris. Ja, maar de, de, die gaat die die die over basisonderwijs. Ja. Maar die, ga, maar daar heeft hij, die beslist over. Ja. Bussenmaker is de minister. Maar je zou toch zeggen, als het in het belang is van de leerlingen, als het in het belang is van kinderen, wat voor bezwaren zouden ze daar dan tegen ja, te hebben? Ja, maar helaas bent u geen staatssecretaris. Nee. nee. Nog niet. Ik zit open in het nou, onderwijs, nou, maar... Ja. Ja, het is misschien maar goed ook. Uh, nee, maar dat, nee, maar dat klopt. Het zou een ik, andere cultuur ja, heersen. Ik zeg maar. denk, als wij met z'n allen met gezond boerenverstand ja, denken. Ja. Dan zeg je nou, dat ja. is, is gewoon een ideale is, oplossing. Is, ja, want ik begrijp ook de ene scholen heeft die, die kwaliteit, de andere die. En ja. als dat samenwerkt, ja. dan, dan dan dan. En we ja. zitten heel veel dingen hetzelfde te doen. En het is, wordt niet echt een een, een gigantische grote nee. onderneming. Het gaat nog maar steeds maar over zes scholen. Waarom doet de bijzonder neutraal niet mee? Zijn er pogingen ondernomen om ook, ook die, uh, dat type onderwijs erbij te betrekken? Nou, we ja, uh, hebben die in eerste band... instantie duidelijk wel afgesproken, we gaan eerst in Goorle met de twee stichtingen gaan we rond de tafel zitten en kijken of dat iets mogelijk is. Dat hebben we afgesproken. Er zijn andere stichtingen die hebben ook wel eens gevraagd, hey, kunnen we eens komen buurten? Ja. Nee, we gaan eerst in Goorle gaan we daar proberen ah, om te kijken ja. om dat op te lossen. Wie weet dat als dat lukt dat het verder slijt tot dat nog de kleine akkers misschien nog wel ooit of het dat weet je niet of een andere stichting bij te horen een kleine stichting want ik vond het wel leuk de adviseur die we ingehuurd hebben die zei de eerste keer als het tot een fusie komt dan moet je het vergelijken een beetje met de divisie en dan staan we nog steeds ver in het, der, in het tweede rijtje of ja, in het rechtse rijtje rijtje ja. Ja. Oh, ja en dit komt natuurlijk ook bij de kleine akkers is, uh, maakt onderdeel uit van de stichting Tangent ja. Tangent is een hele grote stichting met name vertegenwoordigd in, uh, in Tilburg. En uh, de Vonder in Riel maakt uh, onderdeel uit van het Groene Lint. Dus ja, je kunt niet zeggen van wie gaat met de Vonder in gesprek en je gaat met de Kleine Akkers in gesprek. Want dan ben je in gesprek ja. met het Groene Lint en ja, met ja, ja. Dat ja, was ja. Toch ja. de Agenda. En dan wordt het ook een ander verhaal. Want dan ja. zou je wel in één keer in het linker rijtje komen om oh, het zo te ja, zeggen. Ja, ja. En dat is een van de afwegingen die wij ook gemaakt hebben. De, dat we hebben gezegd, naar nou ja, eens, twee relatief kleine stichtingen. Samen is het nog niet een heel groot verhaal. Nee. Maar binnen Goorlen heb je dan wel een heel goed verhaal. Mm -hmm. eh, stel dat wij zouden als openbaar onderwijs zouden kiezen voor uh, Op Maat. een uh, de grote stichting in Tilburg. Nou ja, dan kies je voor de stichting Op Maat. Dan, de, er zijn heel veel scholen bij betrokken. En dan kom je daar toch als een relatief kleine speler... Schuif je dan aan. En dat geeft een hele andere lading. En dat geeft veel minder regie. En dan kun je veel minder je eigen ideeën en wensen meenemen. Terwijl je hier toch twee stichtingen hebben die oh, getalsmatig gezien in, ja. in ieder geval. Oh, nou dan heb ik met, gewoon met, het bijzonder neutraal daar eigenlijk uitgehouden wordt. En ook de vonden en reel dat, dat maakt het allemaal weer. Nou ja, goed, als je met de, als je met de kleine ackers in gesprek was gegaan, was je dus met de tangente in gesprek ja, gegaan. Ja, ja, ja, en, niet, ja, ja, ja, en met de grote ja, ja, ja. stichting. En daar is heel bewust niet voor gekozen. Nee, en, dan, ja. en dan denk ik dat de eigenheid van het golf ook heel vlug weg zou zijn. Want ja. die zeggen natuurlijk, je mag er bij ons wel bij komen. Volgens ja, onze Ja, regels. Inderdaad. Ja. Terwijl nu en met twee, twee kleinere stichtingen eens. kan je echt ja, goed overleggen. Echt, ja, en, en dan als ik het goed begrijp, dan worden dus die zes scholen wordt bestuurd door één door één. Bestuurs, ja, door ja, één bestuur. Eke. En hoe kan, dat is maar, hoe kan één bestuur uh, uh, toch zorgen dat, dat die zes verschillende, dat iedere school toch zijn eigenheid? Maar moet ik me daarbij voorstellen? Zit dan in het bestuur van iedere school een bestuurslid die. Nee. Nee, Want wat moet ik me daarbij voorstellen? Hoe zit... kan je eigenheid behouden en toch met één bestuur? Nou, er zit een, een raad van toezicht, ja? zit erboven, mensen, waarschijnlijk allemaal uit Goorle misschien helemaal geen kinderen meer op de basisschool. Die onafhankelijk kunnen denken. Dus die niet school A, school nee, B, ja. school C kunnen nee. denken. Maar onafhankelijk kunnen denken. En die op hoofdlijnen meedenken en toezien... Dat, eh, dat wat er gebeurt op de werkvloer... waar Paul en ik mee bezig zijn... Mm -hmm. dat dat ook zijn vruchten afwerpt. En, en ja, wij moeten dus ook uh, uh, verslag leggen aan, aan die mensen. Maar die kijken niet... Als het goed is, kijken ze niet naar de bron of het schrijven. Of, nee, nee, die nee. kijken van... Hoe is het met het onderwijs in Goorle op de scholen gesteld? Leg eens verantwoording af. Ja, ja, ja. Ja. En dan kom je wel, ja, die school die heeft dat gepresteerd en die school heeft dat gepresteerd. Mm -hmm. En dan zouden ze kunnen zeggen, nou, dan nou, advies toch daar meer op letten. Ja. En... en er komt natuurlijk ook bij, het zijn allemaal bestaande scholen. Scholen die ja. al ja. heel lang in het dorp bekend zijn. Ja. Die ook uh, qua uh, ja, eigenheid uh, zich ook op die manier profileren. En ik denk dat je daar ook heel zuinig op moet zijn. Want ja. We zeggen dat mensen gewoon nog steeds iets te kiezen moeten hebben. Ja. Nou ja, je kiest onder andere op een stukje, misschien, geloofsovertuiging, maar mensen kiezen ook gewoon. Ja, daar heb ik een goed gevoel bij. Ja. Of die school die profileert zich heel sterk met het gebied op cultuur. Een andere school zal zich iets meer doen op, op sport. Ja, die ruimte die zal er altijd blijven. Want dat hebben we gewoon als scholen uh, nodig om zich door te ontwikkelen. Want er komt in de toekomst zoveel op de scholen, op het onderwijs af. Ja. En dan denk ik dat je ervoor moet kiezen om scholen ruimte te geven. Het zijn kwalitatief uh, goede scholen, goede naam, Zijn het inmiddels ook allemaal al brede scholen of nog niet? Ja. Ja, alles? Ja? We zijn nu uh, eigenlijk richting kindcentra aan het gaan. Dus dat er nog meer samenwerking is tussen de school en de partners die er in dat gebouw uh, bij zijn. Dat is, dat is een, een lerende organisatie, vergroeimodel, dat, dat moet uh -huh. we wennen ook aan elkaar. Dan zie je wel dat de ene school daar verder in is dan de ander. Ik vind Een mooi voorbeeldje vind ik bij de bron waar een nieuw gebouw komt te staan waar de school en de al bij elkaar zitten in één gebouw. En dan zie je die samenwerking. Die vloeit in elkaar en die gaat lopen. En bij de chameleon is, hebben ze daar wat meer tijd voor nodig omdat ze nog niet allemaal in één gebouw zitten en als daar een nieuw gebouw staat... Dat gaat ook gebeuren. En bij, de, bij de, het schrijfken werken jullie met de, met de avondriers, hè. Ja. nou Als ze in één gebouw zitten, dan... Ja, men ziet elkaar. Ja. Men gaat samen koffie drinken. En er worden samen zaken geregeld. Hè. Ja. Dat, dus het is een ontwikkeling die, die is onontkoombaar ja. volgens ons. Mm -hmm. Dat gaat door. Dat met, gaat die ontwikkeling, door. ja. ja. ja. En, uh, maar er komen nieuwe taken op, op de school af. Uh, wanneer de jeugdzorg naar de gemeente gaat, heeft de school daar ook nog mee te maken? Nou ja, dat is een van die dingen. Ik Henk zegt, passend onderwijs is uh, een hele duidelijke uh, ontwikkeling die op ons afkomt met de, uh, de transitie jeugdzorg. Ja. Ja, dat, is, dat is een ander verhaal. Nou goed, dat is natuurlijk niet alleen het verhaal rondom de jeugdzorg en de gemeente, maar ook het onderwijs speelt daar een grote rol in. Er kan daar ook een rol in spelen en ik denk dat daar ook wel een rol voor, die, voor het onderwijs is weggelegd ja En dan heb je dus weer uh, hetzelfde verhaal van ja, uh, zit je daar met twee stichtingen of zit je ja. daar met één stichting met uh, een stuk expertise waardoor je dat op al die scholen kunt uitzetten. Mm -hmm. Ja, dat komt ook vanuit de regelgeving steeds meer af op besturen. Hè. Men zegt, uh, ja, je mag als, school, als schoolbestuur mag je steeds meer zelf gaan regelen. Mm -hmm. Ja, Maar dat betekent vaak dat wij vaak dan toch dezelfde dingen ja. zitten te regelen. Ja, ja En dat is dus ook in kun je de effectiviteit. Dan, uh, Veel Weer samen naar school, die operatie is die achter de rug. Uh, het speciaal nou, onderwijs is dat inmiddels weg? Nee, speciaal onderwijs is niet weg. Een, een samenwerkingsverband. Er is een nieuw samenwerkingsverband. Hè? Uh, ...dat he heeft te maken met het passend onderwijs. Ja. Uh, dat is ook een soort bezuinigingsmaatregel, kunnen we wel zeggen. Hè? Uh, ik denk dat de Goolse scholen daar al een heel eind op zijn ingericht. Die zijn al twee jaar aan het scholen... ...voorbereiden op alle leerlingen uit Goolen, in Goolen naar de scholen. En, en nou, dat zal wel ook af en toe met horten en stoot gaan... Maar die ontwikkeling die gaat ook door en ik denk dat het een goede zaak is dat, dat dat gaat gebeuren. Het speciaal onderwijs is nog niet weg. Uh, ja, dat zul, nee, dat zul je het nooit, zal ook niet gebeuren. Het passend ja. onderwijs gaat er niet voor zorgen dat het speciaal onderwijs nee. is. Een CEO krijgt. de Schans bijvoorbeeld bestaat nog steeds? Nou, de scholen waar wij mee te maken hebben zijn toch met name uh, de Metielschool, De Keizer. De Zonnesteen, dat zijn ja. de scholen. Je moet als samenwerkingsverband, eh, het plein 013 heet dat dan, praat je zo over 25.000 leerlingen, rond de 100 scholen 19 schoolbesturen, moeten binnen dat samenwerkingsverband een soort dekkend netwerk hebben. Dus dat wil zeggen dat je als samenwerkingsverband al de kinderen in dat samenwerkingsverband kunt bedienen. Maar ja. En dat betekent dus ook dat er ook vormen van eh, SBO ja. en eh, SO zullen blijven bestaan. Ook, ook in het nieuwe samenwerking. Ja, ja. ja. Maar het is wel in gang gezet. Uh, scholen in golen kunnen al, al veel meer opvangen. En, en, uh... Ik, denk wel. Ik denk dat ja. de, de ervaring leert. Als je ziet uh, welke kinderen nu nog bij ons op de scholen blijven. Die uh, toch uh, een x-aantal jaren geleden de school verlaten. En ja, dan toch in het speciaal onderwijs terecht kwamen. Ja, ja. Ik denk dat dat nou, al stappen gezet zijn. Ja. Wij zijn aan het eind van... Uh, Godse Kringen, het uur is voorbij. Ik heb echt wel het idee, het gevoel dat we een beetje bijgepraat hebben ten aanzien van, van de school. Want het was weer eventjes geleden dat, dat ja. we hier vertegenwoordigers van jullie in de Godse Kringen hadden. Interessant, mooi. Het is dus uh, toch nog even spannend uh, of het gaat lukken, die fusie. Positief maar, gestemd, hè. Jullie zijn positief, positief gestemd. gestemd. Dat, uh, ja. Maar we dat zullen vertrouwen. we morgen horen. Nou, morgen komt de commissie en dat ligt een, een, een heel duidelijk verzoek vanuit het okay. onderwijsveld. En we hopen dat we daar de steun mogen krijgen die we vragen. Oké, okay, we hopen het met jullie mee. Tessa Molenaar, Paul van Aanholt, Henk van Abel waren onze gasten in Goldse Kringen. Dank voor jullie bijdrage. Bedankt voor het luisteren. Uh, tot de volgende week.